6 uur. NPO Radio 1, met Mark Visser. Goedenavond, alweer het laatste half uur van Nieuws Co. Gaan we het hebben over Dominé Martin Luther King. Met onze eigen dominee, Ad van Nieuwpoort. En we hebben het over het referendum. Kroonjuweel of een kwelling? Eerst het NOS Journaal, Mark Hokken. De politie heeft in Amsterdam het wapen gevonden. waarmee vrijwel zeker Redouan B. is geliquideerd, de broer van kroongetuige Nabil B. In de buurt van de vluchtauto lagen twee vuurwapens... en op één daarvan zijn DNA-sporen van twee verdachten gevonden. In totaal zitten er nu vier mensen vast in de zaak... drie mannen uit Hilversum, Den Haag en De Lier... en een vrouw uit Wassenaar. Hun voorarrest is vandaag verlengd. Ze zitten alle vier in volledige beperkingen... wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. In de Duitse plaats Duisburg zijn bij een botsing met twee metro's... tussen de 20 en 35 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond, meldt de brandweer. Het was geen frontale botsing... en mede daardoor vallen de meeste verwondingen mee. Maar over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegverkeer heeft in heel Europa last van een storing... in een systeem voor de luchtverkeersleiding. Ongeveer de helft van de geplande vluchten... kan daardoor vertraging oplopen. Op Schiphol lijkt de overlast mee te vallen... In België kan maar één op de zeven vluchten vertrekken... zegt de Belgische luchtverkeersleiding. Op dit moment zitten we voor Brussel gemiddeld... op maximaal tien vertrekkende vluchten per uur. Dus de aankomsten die zijn niet geïmpacteerd. Voor de regionale luchthavens liggen die vertrekken nog wat lager. Dat heeft alles te maken met de routes... die door bepaalde vliegtuigen moeten gevlogen worden... die door eurocontrol beheerd worden... en waar men het verkeer wil beperken. De oorzaak van de storing is inmiddels gevonden. Aan het einde van de avond moeten de problemen verholpen zijn. Winnie Mandela krijgt een staatsbegrafenis. Ze wordt op 14 april begraven in Johannesburg. Op andere plaatsen worden dan herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Winnie Mandela overleed gisteren op 81-jarige leeftijd. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd... voor de gouden tip in een dubbele moordzaak in Amsterdam. In juli vorig jaar werden in een appartement in Amsterdam... de lichamen van een echtpaar gevonden... Opsporing verzocht, toont vanavond beelden van de vermoedelijke dader. Zes mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van één tot drie jaar... voor het witwassen van bitcoins. Die hadden een waarde van miljoenen euro's. Volgens de rechter kan het niet anders... dan dat de bitcoins waren verdiend in het criminele circuit. Minister van Nieuwenhuizen geeft toe dat de inspectie... niet altijd kan optreden tegen geluidsoverlast rond Schiphol...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 In het advies wordt gepleit voor een aangepaste schijf van vijf... en een duurzame landbouw met een kleinere veestapel. Ook moet de overheid overwegen om vlees duurder te maken. De zevende etappe in de Volvo Ocean Race... is gewonnen door het Nederlandse team Brunel. De boot van schipper Bouwen Bekking deed ruim 16 dagen... over de race van Nieuw-Zeeland naar Brazilië... en was uiteindelijk een kwartier sneller dan de nummer twee, team Dongfeng. Brunel klimt in het klassement nu naar de derde plaats team zegt met gemengde gevoelens terug te kijken naar de etappen. Ze staan stil bij het verlies van John Fisher... de Engelsman die vorige week bij de boot van Skellywag overboord sloeg... en niet meer is teruggevonden. Het weer dan nog, een mix van wolken, zon en enkele buien. Vanavond kans op hagel, onweer en windstoten. Morgen opnieuw buien, een maxima van 16 graden. Donderdag tijdelijk kouder, slechts 8 graden. Daarna droog en warmer. ANWB ah, Verkeersinformatie, Erwin De Hart. We waren sinds een kwartiertje aan het afbouwen. Zet dat een beetje door? Ja, dat zet uh, goed door. Het gaat helemaal uh, volgens het normale schema overigens. 70 files. De meeste vertraging uh, bij Rotterdam. Het is uh, hier nog niet aan het regenen in Den Haag. En volgens mij in Rotterdam, als het regent, niet heel veel. Dus dat uh, helpt een beetje mee. Uh, bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd bij Osdorp. Het staat nu op de A10 watergraafsmeer koenplein tussen Afrit Watergraafsmeer en Osdorp. Een kwartier vertraging. In de, de weg is wel weer vrij op de A16 Rotterdam richting Breda... door een vrachtwagen met pech en een ongeluk... tussen Knoppen te Brekseplein en Doordrecht Centrum... 14 kilometer file en een half uur vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam-Noord en Knoppen te Brekseplein, 20 minuten erbij. Ook op de A20 richting Hoek van Holland... 20 minuten bij Knoppen te Brekseplein. En de laatste is de A28 Amersfoort-Zwolle... door een ongeluk bij Zwolle-Zuid, 9 kilometer... en een kwartiervertraging, maar de weg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 NOS NTR. Het gaat weer over het referendum in de Haagse politiek. Opnieuw staat D66 centraal. <laughs> ja, kijk, soms komen dingen weer spannend samen. En we zullen moeten zien wat er eerder is. De intrekking van de wet of de aanvraag voor een raadgevend referendum over donorregistratie. Wat een lachje was dat. Maar daar gaat het in ieder geval over, dat nieuwe referendum. Als het er komt, hè, de donorregistratie. Mark Visser. Nieuws en Co. Het kabinet wil van het referendum af, dat weten we. De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd. Maar ongeruste burgers doen nu toch een poging... een nieuw referendum te organiseren. Over de wet op de donorregistratie dus, van D66. Een van de initiatiefnemers is Bart Nijman... van de website Geen Stel... die het referendum van de grond probeert. Te krijgen. We willen een referendum over de donorwet. Die wordt gewijzigd om een actieve donorregistratie op te nemen... die van alle Nederlanders automatisch donor maakt... tenzij ze zelf een opt-out kiezen. Ik denk dat het onderwerp zich uitstekend leent voor een referendum... Uh, omdat het echt een duidelijke voor- of tegenvraag uh, van te maken is... die ook kan bewijzen dat het referendum als uh, raadgevend middel... goed kan werken in deze democratie. Maar, maar, maar het gaat natuurlijk ook om de inhoud, neem ik aan. Ja, zeker wel. Deze wet is, is primair geschikt als uh, referendumonderwerp. En is niet zomaar van de plank getrokken om het punt over het referendum te maken. Maar het is wel een uh, prettig bijverschijnsel dat deze wet ook uh, kan laten zien dat het instrument van een referendum. goed werkt in een democratische samenleving. Maar het wordt een race tegen de klok, hè? Want uh, ja, er zijn twee besluiten die allebei een bepaalde datum hebben. En het is maar de vraag wie het eerst aan de finish komt. Het wordt heel spannend, want de intrekking van de referendumwet ligt in de Senaat, bij de Eerste Kamer. En de termijn voor de handtekeningen voor dit referendum ligt eigenlijk vlak na de beslistermijn van de Eerste Kamer. Dus het is een beetje de vraag of de Eerste Kamer gaat wachten, uh, of wat ze zullen besluiten. Uh, of dat wij het toch nog kunnen halen. Maar we willen het wel proberen om toch het punt te maken dat het volk graag referenda wil. Bart Nijman, van geen stijl, in gesprek met verslaggever Gerrie Eikhoff. Ik praat erover verder met onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Ja, vraag natuurlijk, gaan ze het halen, Wilco? Nou, dat is zeer de vraag, Mark. 300.000 handtekeningen zijn er nodig binnen tien weken. En dat is heel veel. Maar Bart Nijman heeft eerder bewezen dat het kan. Hij was ook een van de mensen achter het referendum over het Oekraïne-verdrag. Uh, maar het is niet alleen de vraag of er voldoende handtekeningen komen... het is ook een kwestie van de politiek. De Eerste Kamer die moet de komende maand beslissen... over het intrekken van die referendumwet. Je hoorde het Nijman zeggen. Nou die procedure loopt min of meer parallel... aan de handtekeningenactie van uh, Geen Stijl. Een ja, kabinet en coalitie kunnen in de verleiding komen... om dat intrekken van die referendumwet te versnellen... zodat er überhaupt over die donorwet geen referendum meer kan komen. In de, in de Senaat zijn nu al de eerste waarschuwingen te horen... om de procedure met die, met die intrekking van die wet niet te versnellen of te vertragen. Dat mag niet gebeuren, zeggen bijvoorbeeld de SGP-senator Schalk... en zijn SP-collega Don. Ik roep het kabinet op gewoon de spelregels te volgen die ervoor zijn. En niet te vertragen of niet te versnellen op wat voor manier dan ook. Maar gewoon de afspraken te volgen die er zijn gemaakt over de referendum. En hoe het referendum uitgerold moet worden. Wat mij betreft zou de regering op dat moment wel uh, na moeten denken... of ze echt willen uh, dat ze de, de burger de pas afsnijden... bij het uh, aanvragen van een referendum over zo'n belangrijke wet als de donorwet. Ja, het was dus eh, eerst Don, die zei eh, niks, met, niet zoemelen met de procedures. En SGP-senator eh, Schalk, die zegt... nou, eh, misschien zelfs eh, in elk geval geen haast maken... want daarmee maak je het wantrouwen van burgers maar, maar veel groter. En het is, de ene is voor de donorwet en de ander is het tegen, maar hier zijn ze het over eens. En ook zo, aan wie is die waarschuwing gericht? Of vooral aan D66, als ja. je zo nadenkt erover. Ja, formeel natuurlijk aan het hele kabinet, want dat gaat erover. Ja. Maar het is D66-minister Ollengren die verantwoordelijk is... voor het intrekken van de referendumwet. En de wet op de donorregistratie is een initiatief van haar partij van D66. Dus ja, door deze samenloop van omstandigheden... komt D66 vol in de schijnwerpers te staan. En uiteindelijk is het een kwestie van politieke wil of de intrekking van die referendumwet wordt versneld of vertraagd... of geen van beide. Maar dat zal D66 toch ook wel snappen, dat ze onder het vergrootlas liggen nu. Ja, dat natuurlijk. Uh, zeker iemand als And Alexander Pechtold uh, voelt dat haar fijn aan. En daarom bezweerde hij vandaag ook dat zijn partij... de gang van zaken heel rustig gaat afwachten. Mensen mogen volgens de vigerende wetgeving... dan nu een aanvraag tot een raadgevend referendum indienen. Ja, maar nou bent u enorm voor die wet op de donorregistratie... die het net aan heeft gehaald in allebei die kamers. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat u denkt, ik wacht het rustig af. En toch is dat mijn opdracht die ik mijzelf heb gegeven. Maar u zou ook tegen bijvoorbeeld minister Ollongren kunnen zeggen... die erover gaat in het kabinet... schiet alsjeblieft een beetje op met die wet om het referendum in te trekken. Dat zou te doorzichtig zijn, maar heel serieus. Ja, ik vind het vervelend voor al die mensen die op die wachtlijsten staan... dachten, nou is het door Tweede en Eerste Kamer... en nou is het weer onzeker of dit nieuwe registratiesysteem er komt. Maar soms werd de democratie nou eenmaal zo. En dan is het niet anders. En dan is het niet anders en dan is het een kwestie van rustig afwachten. Kunt u dat opbrengen? U merkt het, ik oefen. Ja, ja hij, hij oefent. Maar je hoort ook een beetje tussen de regels door. Het ongeduld bij Alexander Pechtot. Ja, en zijn partij D66 speelt dus een hoofdrol in dit dossier. Zowel voor de intrekking van de referendum, met. Als uh, de vraag of er wel of niet nog een uh, nieuw referendum komt over de donorwet. Ja, en zowel voor als tegenstanders van het referendum als van uh, de donorwet, die zullen D66 met argus ogen volgen de komende tijd. Verslaggever Wilco Boom, dankjewel. De eerste veroordeling in het Rusland-onderzoek... van de Amerikaanse speciaal aanklager Muller is een feit. We hoorden het al eerder deze uitzending... van onze correspondent Arjen van der Horst. We hadden toen een gesprek over die Nederlandse advocaat... Alex van der Zwaan. Van der Zwaan kon toen elk moment zijn vonnis te horen krijgen. Dat is nu gebeurd. Correspondent Arjen van der Horst, vertel. Ja, hij heeft een gevangenisstraf gekregen van 30 dagen. En ook krijgt hij een geldboete van 20.000 dollar. En na zijn vrijlating, ja, wordt hij, uh, het is een voorwaardelijke vrijlating van uh, twee maanden dan. Ja, van der Zwaan erkende in een korte verklaring tegenover de rechter... dat hij een fout had gemaakt. Hij bood ook zijn excuses aan. Zijn advocaat ja, die had om een coulante houding gevraagd uh, van de rechter. Hij schilderde Van der Zwaan af als een tragisch geval. Ja, en vroeg de rechter om hooguit een geldboete op te leggen. Maar ja, daar maakte de rechter korte metten mee. Hij wees naar de achtergrond van Van der Zwaan. Uh, die is uh, immers getrouwd met de dochter van de steenrijke Russische oligarch German Kaan. Niet iemand die zich echt zorgen hoeft te maken over wat er daarna met hem gebeuren. Zo suggereerde de rechter. Dit glas, dit glas valt op een heel dik tapijt, zei ze. En ze voegde eraan toe, we hebben het hier niet over een parkeerboete hier. En de rechter zei ook, ja, een boete zou niet een, echt een uh, afschrikkend effect hebben. Dit is dit is meer dan een fout. Dit is meer dan een simpele beoordelingsfout. En de rechter liet wel blijken dat ze niet geloofde... in de oprechtheid van het berouw van Van der Zwaan. En ze vroeg zich ook af, ja, als je echt spijt hebt... waarom hebt u niet meteen aangeboden om ook een taakstraf te doen? En dat rechtvaardigde volgens de rechter... een gevangenisstraf van 30 dagen en een boete van 20.000 dollar. En hoe wordt daar in Amerika op gereageerd? Ja, dit uh, vonnis is uh, nog maar net bekend geworden. Dus we hebben nog eigenlijk geen reacties gezien. De verwachting was wel dat hij niet de volle map zou krijgen. Hè, want in theorie had hij vijf jaar cel en 250.000 dollar uh, boete kunnen krijgen. Dat is niet gebeurd. Want dat heeft natuurlijk te maken met de schuldbekentenis uh, die hij heeft getekend. Hij werkt samen met het onderzoek van de speciale aanklager Muller. De uh, Muller had ook niet om een specifieke straf gevraagd. Dus de verwachting was sowieso. Dat die straf uh, relatief laag zou uitvallen. En over verwachting gesproken, dat was die uh, vriendin, of vrouw van hem ook hè, geloof ik, maar dat is pas in augustus. Daar, daar kan het niet bij zijn. Want daar was hij ook zenuwachtig over. Of dat niet zou lukken. Maar met 30 dagen zou dat toch moeten lukken. Ja, 30 dagen. Want zijn vrouw uh, zou in augustus bevallen. Als ja. ik het goed heb. En dan na 30 dagen uh, komt hij vrij. En dan nog twee maanden verwaardelijk krijgt hij. Uh, het is niet helemaal duidelijk voor mij. Of hij dat dan dus in Amerika moet blijven. Of hij terug mag gaan naar Londen, waar hij woont. Maar uh, dat zal later wel blijken. Hoor oh, dat ook wel. Goed. Van jou, correspondent Arjen van der Horst. Dank je wel voor nu. Gaan wij naar de AWB. Naar EW de Hart. Hoe is het op de weg? Mm, ja, het gaat steeds beter eigenlijk. Uh, 50 files. 220 kilometer. Alles bij elkaar. op de A. 12 Duitse grenzen richting Utrecht is het een auto met pech... die de boel ophoudt tussen Knoopend Velperbroek en Grijs Grijsoord. 25 minuten extra over 8 kilometer Fieden. Op de A16 Rotterdam-Breda staat die kapotte vrachtwagen... nog altijd bij Knoopend Ridderkerk. En verderop tussen Schiedam en Knoopend-Brechtseplein... een half uur vertraging over 8 kilometer Fieden. I love her, love her, love I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, my, my, my, my mind, will it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. ride on, Well I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, ride on. well it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there. My, time. my t -t -t -t time well it's a never-ending, helter-skelter will be out whatever the weather, my heart, my, heart. my boom, boom, heart is a beat and it's a thumping and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, is all in their George Ezra Paradise was dat. Morgen is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord. De zwarte dominee die zijn leven streed voor gelijke rechten... voor alle mensen in Amerika, moest die strijd met een kogel bekopen... tijdens een speech op een balkon in Memphis. Over de betekenis van Martin Luther King ga ik praten... met een van de vaste gasten van Nieuws Co, dominee Ad van Nieuwpoort... Goedenavond weer. Goedenavond, uh, Mark. Wereldwijd natuurlijk heel veel aandacht voor die 50e sterfdag van Martin Luther King. Ja. Wat staat er voor jou centraal als het om hem gaat? Nou ja, het punt natuurlijk is dat Martin Luther King was in zijn leven een zeer omstreden figuur. Die ook zeer echt zeer bestreden werd, ook in eigen land. Mm -hmm. En na zijn dood is het een icoon geworden en bijna ook een heilige. Je hebt speciale vakanties naar Martin Luther King vakanties. En je hebt een Memorial Day in januari. En het nadeel daarvan is dat het een hele iconische figuur is geworden, waarvan je eigenlijk niet meer weet, ja, wat heeft je nou eigenlijk gedaan? Want dat was eigenlijk iemand... een enorme luis in de pels van, van, de, van de Amerikaanse samenleving. Ja, ja. Um, en wat ik zo interessant aan hem vind, is... vele kennen hem natuurlijk als vooral de strijder voor gelijke rechten, ook voor zwarte en, en, en wit, om even zo te ja, zeggen, in ja. het land. Dat is natuurlijk met die boycott van die bussen begonnen en uiteindelijk... Uh, maar het interessante is dat, uh, dat Martin Luther King niet zozeer alleen maar opkwam voor de zwarte. Je zei het al heel goed in je inleiding, maar juist voor, voor alle Bedeelde, ja. hè? Uh, daar kwam die, hè? dus hij, hij streed voor gelijke rechten voor iedereen, waarin die ook verschilde van iemand als Malcolm X bijvoorbeeld, die juist veel, exact. Hè, en, veel en dat en dat vind ik voor deze tijd ook zo interessant. Want wij zitten nu, vind ik, heel erg in een soort identiteitsdenken, hè? dus uh, het dat gaat is heel, heel veel over, uh, erover. Ja, het gaat ja. heel veel over ook. ook die Gloria Wekker bijvoorbeeld, dan gaat het erover je moet je bewust worden van je zwarte identiteit of van je blanke identiteit. Op het moment als een zwarte spreekt uh, of een blanke spreekt, zeg je nou waar is die, uh, die, die blanke en, en het gekke is dus dat dat bij Martin Luther King totaal ontbreekt. Dus wat hem voorstaat, is echt een, een inclusief denken. En dat is natuurlijk ook heel erg geïnspireerd vanuit zijn Bijbelse achtergrond. Hij was predikant. Maak het niet... verschil dat hij dominee was? Is dat... Ja, absoluut. Dat is ja? natuurlijk helemaal de. de hè. Dus het was echt een, een, een goed theoloog. Hij is gepromoveerd bij Reinhold Nieboer. Eh, waarin het ook heel erg gaat over het, het christelijke realisme. Dus eh, wat betekenen nu die Bijbelverhalen voor vandaag. Hè? Dus hoe trek je als het ware dat visioen ook naar vandaag de dag uh, terug. Maar het bijzondere daarin is ook dat, uh, en ik denk dat dat ook eigen is aan zijn hele manier van werken geweest, en dat, daar moeten we hem echt in gedenken, is dat hij uh, het niet heeft over zijn eigen zwarte identiteit ten opzichte van de witte identiteit van anderen, maar dat hij wilde dat we zouden spreken over mensen. We zijn allemaal mensen. Dus het ging hem ook heel erg om, om de verbinding. is nu uh, door sommigen de nadruk juist wordt gelegd op het verschil de, het verschil en, en, en de emancipatie. Ten, he, dus de identiteit als iets onderscheidends. Terwijl hij dus toch naar die verbinding. Dus zijn grote droom was geopend. He, heel erg geïnspireerd door de openbaringen van de moeten. Er is een lange tafel waar de kinderen van de slavenhandelaren... samen eten met de kinderen van de slaven. He, dat was zijn grote ideaal. Yeah. Prachtig beeld. Dus niet, uh, he, dat, dat, dat, dat geldt dus ook voor iemand als Nelson Mandela natuurlijk. Heel sterk. Dat geldt ook voor iemand als Gandhi. Bas Heijn heeft dat heel mooi... En een Essay weergegeven. Dat zijn drie figuurrijk geweest die zich dus vooral door het, door het ja, humanisme en bij Martin Luther King natuurlijk ook door het bijbels humanisme uh, lieten beïnvloeden. Dat was hun grote ideaal. Dus het ging er niet om, om de, he, de, de, de, de schuldigen aan te wijzen en het gevecht met wraak uh, uh, te nemen, het mm -hmm. gevecht aan te gaan met degene die uh, hebben gezorgd voor die, voor die onderdrukking. Maar het ging juist om de unity, de, de, de eenheid. En ik denk dat daarin... Dat Martin maakt Luther ook King, indruk op steeds meer Amerikanen in die tijd. En ook achteraf... vooral dat, dat mensen dat inzagen. Ja, en dat is toon. natuurlijk nu ook in Amerika... maar niet alleen in Amerika, maar überhaupt... natuurlijk heel interessant. Want dan gaat het dus ook over... He, dus het, over, over de rechten... van homoseksuelen. Daar gaat het ook over... Nou, noem het maar op. He, dus, uh, het zijn grote... Uh, zeg maar, zijn tekst waar hij heel erg mee leefde... was een tekst uit de Bijbel... waarin wordt gezegd, in Christus... is uh, man nog vrouw... slaaf nog vrije... en daar kun je van alles aan toevoegen. Wit nog zwart enzovoort, homo, nog hetero. Iedereen is gelijk. Iedereen is gelijk. En daarin heeft hij een geweldige rol van betekenis gespeeld. Door bijvoorbeeld ook, die March on Washington... ging niet alleen over die burgerrechten... maar ging dus ook heel nadrukkelijk over jobs. Er moeten banen komen. Het ging over freedom of speech. Iedereen moet kunnen zeggen wat hij ook meent te moeten zeggen. Hij pleitte bijvoorbeeld ook heel nadrukkelijk... voor een basisinkomen voor iedereen. Hoezeer zouden we daarmee opschieten in dit land... Dat hij dan dat eenzelfde uitgangspunt hebben waar hij ook absoluut niet door geliefd was, als dat hij zich ook uitsprak, bijvoorbeeld tegen de Vietnamoorlog? Toen hij dat ging doen, ja, ja, ja, werd heel gevoelig. Johnson, natuurlijk ook een ja. beetje zenuwachtig. Van ja, wacht eens even. Hij wordt nu enorm geprezen, deze, Maar hij, hij, hij was echt een luis in de pels. Dus ja. hij, hij, hij euh, we zeggen, wilde niet een bepaald electoraat bevredigen of, of de machthebbers bevredigen. Hij ging daar ook wel echt heel kritisch tegen in. En dat is, ja, vind ik iets ongelooflijk. Is, is er nog iemand, nu iemand die in, een beetje in de buurt komt... Nou ja, dat vind ik toch wel ingewikkeld. Hè? Dus, uh, in de kerk zo. Dus uh, ja, dat, dat zou je wel willen. Ik denk dat er, uh, en dat geldt ook dus voor Martin Luther King... ik bedoel, hij heeft heel veel mensen op de been gebracht... maar het is heel vaak zo dat, dat uh, er nu ongetwijfeld ook allerlei mensen zijn... in de samenleving en in deze wereld die het dus verschil maken. De paus bijvoorbeeld? Waar we misschien pas later van zeggen, ja, kijk, daar, daar... Het dus de katholieke kerk, maar de paus bijvoorbeeld? Iemand die wel ook voor de armen... Nou, dat is natuurlijk wel interessant ontvangt. wat de paus doet. Die doorbreekt ook allerlei uh, keurslijven... Daar in, in, die, in die grote uh, kerk. Uh, dat vind ik ook heel interessant wat je, wat je ziet. En, en ik denk dat er dus heel veel mensen zijn, eh, dan moet je natuurlijk ook, uh, naar nou Obama was natuurlijk ook heel erg geïnspireerd door iemand als Martin Luther King. Dat uh, mm -hmm. christelijke realisme, dus ook weten van ja, je gaat het niet allemaal redden, al die idealen krijg je niet gerealiseerd, maar, maar doe wat mogelijk is. Dat, dat zie je toch allerlei mensen doen. En ik vind dat natuurlijk, voor mij is dat natuurlijk heel interessant om te zien dat dus dat grote visioen waar het in die Bijbel over gaat, hè, het christelijk is vaak natuurlijk ook geannexeerd door een hele... laten we zeggen, conservatieve laag, ook in Amerika, van de bevolking. Maar dat het hier functioneert als, ja, we hebben het over de promised land. En dat is niet een soort hiernamaals, maar dat trekken we naar het nu toe... He, ik, ik, gisteren hoorde ik nog een heel interessante preek van... Dat is, dat is een preek die hij gehouden heeft één dag voor zijn, voor zijn dood. Uh, dood. En dat is heel interessant. Dan zegt hij, ja, wat het punt is... is uh, angst is eigenlijk de oorzaak van alle ellende. Dus niet zozeer haat. Haat mm -hmm. komt veel meer uit angst voort. Dat vind ik heel interessant. Ook, ja, volgens mij maar ook is het vaak, weer... wat we zeggen, juist door terrorisme... Hè, dat het, het belangrijkste doel daarvan is juist die angst zaaien. Dus nog niet eens het geweld, maar de Precies, angst. het gaat vooral om de angst. Dus hij zegt, de, de, de oorzaak van angst... Van alle oorlogen ligt eigenlijk in angst. Ook angst voor nee. elkaar. En dat zien we natuurlijk ook in een heel polariserend debat. Ook in ons eigen landje zou je kunnen zeggen. En ja, en dan komt hij natuurlijk toch met dat grote woord. Daarvoor was hij echt een baptistendominee. De, de liefde overwint. Dat klinkt een beetje soft. Maar hij maakte dat natuurlijk wel waar. Hij zei, het enige wat de angst kan bestrijden is, is volledige liefde. Uh, en uh, ja, dat heeft hij gepracticeerd in zijn leven. En ik denk dat hij daarin een, een hele grote inspiratiebron zou moeten zijn voor ons allemaal. Daarom... Denken we nu aan hem, zeker ook morgen op Martin Luther King Day. Hartelijk dank. Ja, tot je dienst. Mark. Dominee Ad van Nieuwpoort. Dat was Nieuws en Co van vandaag met daarin overlast door Oost-Europeanen. Sommige gemeenten willen arbeidsmigranten het liefst weren. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat ze weinig kan doen... aan de geluidsoverlast door Schiphol. En in kennis maken gaat niet... terwijl al met chocoladeletters kinderwens... boven die elke ontmoeting geschreven staat. Op het moment dat zij op de intensive care komen... dan is het ineens van, ja, jullie hebben wel vier ouders... maar deze twee mogen er gewoon niet bij. Registreer partnerschap invoeren. Dat vond iedereen ook allemaal vreselijk ingewikkeld. Het, het mooie aan de situatie is dat daar vooraf... al heel goed over nagedacht ja. is... Nou, als mensen echt heel veel geluidsoverlast ervaren... dan begrijp ik dat ze alles gaan aangrijpen om te proberen om dat te verminderen. Ik begrijp dat je misschien een tijd nodig hebt om een nieuwe wet helemaal rond te krijgen... maar het duurt nu al bijna vijf jaar. Als er acht arbeidsmigranten naast je komen wonen in een kleine woning... Ja, dan geeft dat wel een hele andere dynamiek dan de gezin. Nou, veel drank. Yeah, yeah. Ze scheuren er werkelijk vandoor. Bij deze is in ieder geval hier de overlast bewezen. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Fijne avond.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 de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan is in Amerika veroordeeld... tot 30 dagen cel en een boete van ruim 16.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan liegen tegen speciaal aanklager Robert Muller, die onderzoek doet naar Russische inmenging... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De politie heeft in Amsterdam het wapen gevonden... waarmee vrijwel zeker Redouan B. is geliquideerd. De broer van kroongetuige Nabil B. In de buurt van de vluchtauto lagen twee vuurwapens... en op één daarvan zijn DNA-sporen van twee verdachten gevonden... In totaal zitten er nu vier mensen vast in de zaak. De frequentie op het Europese stroomnet is weer op het oude niveau. Door politieke oneenigheid tussen Kosovo en Servië... kwam de wisselstroom half januari onder de 50 hertz. Daardoor gingen digitale klokken in veel landen een paar minuten achterlopen. En Winnie Mandela krijgt een staatsbegrafenis. Ze wordt op 14 april begraven in Johannesburg... heeft de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa bekendgemaakt. Winnie Mandela overleed gisteren op 81-jarige leeftijd. Dan nu het weer met Gerrit Hiemstra. Vanavond trekken er actieve buien van zuidwest naar noordoost over het land. Bij die buien is onweer mogelijk, hagel en ook windstoten tot zo'n 65 km per uur. Vannacht trekken die buien weg, het wordt dan droog, we krijgen wat opklaringen en ook een enkele mistbank. Minimumtemperatuur komt daar op zo'n 7 of 8 graden. Morgenochtend in het zuidoosten opnieuw enkele buien. Elders is het dan nog droog, maar in de middag vanuit het zuiden nieuwe buien. Aan het eind van de middag zitten die vooral in het oosten en noorden van het land. Opnieuw kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur 12 tot 16 graden. De wind is zuidelijk, matig. S'avonds draait de wind naar het zuidwesten en aan zee neemt die toe naar windkracht 6 tot 7. Na morgen hebben we dan donderdag nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vrijdag is het droog met ongeveer 13 graden. In het weekend is het mooi weer met 17 à 18 graden. Zaterdag is het droog, zondag later een bui. En nu de verkeersinformatie met Erwin De Hart. De grootste verkeersdrukte hebben we voor vandaag gehad. Het aantal files neemt gestaag af. Er zijn er 35 over. Hiervan de meeste vertraging in het volgende rijtje. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht de weg is vrij. De vertraging nog wel een half uur tussen knooppunt Velpenbroek en knopend Grijsoord. A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en knooppunt de 25 minuten over 8 kilometer file. Op de A20 Gouda hoek van Holland net zoveel. Dus 25 minuten over 8 kilometer file tussen Moordrecht en knooppunt de laatste de A27 utrecht gorkum Tussen Knoop het Evening en Noordeloos 7 kilometer file... en een vertraging van 20 minuten. NTO Radio 1, EO. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar nou, Dit Is De Dag. Dit is de dag waarop de Tweede Kamer zich opnieuw buigt... over een zogenoemde haatprediker. Vorige week stelde verantwoordelijk minister Grapperhaus nog... dat hij de salafistische imam was niet kan aanpakken... omdat hij precies binnen de lijntjes van de wet blijft... of, zoals salafisme kenner Joas Wagenmakers uitlegt... Het is denk ik goed te vergelijken met iemand die bij wijze van spreken op een brug staat... en die volgens de automobilisten misschien wel een steen naar beneden dreigt te gooien. Je mag natuurlijk gewoon over die brug heen lopen, zelfs met steen in je hand. Moeten we desnoods het wetboek van strafrecht aanpassen? Zometeen een debat tussen Tanja Hoogwer van Leefbaar Rotterdam... en Katelijne Buitenweg van GroenLinks. Dit is de dag waarop de Zuid-Afrikaanse overheid bekendmaakte... dat de gisteren overleden Winnie Mandela een staatsbegrafenis krijgt. Onze commentator is historicus Wim Berkela. Wim, goedenavond. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Ja, Mijn stelling is dat Winnie Mandela geen staatsbegrafenis verdient. En je legt straks uit waarom. En dit is de dag waarop André Rieu begint... aan een tour van vier concerten in Israël. daarmee geeft hij dus geen gehoor aan de oproep van diverse... vooral Palestijnse organisaties... die Rieu vroegen om juist geen concerten te geven in Tel Aviv... vanwege de mensenrechten die in Israël geschonden zouden worden. Wat vindt u? Zou dat een goed signaal zijn richting Israël? Praat mee op Twitter als u wilt met de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam op nporadio1.nl. Een van de ondertekenaars van de oproep is theologe Janneke Stegeman. Zij is hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank. En ook welkom aan Hanna Lude... directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Ook u hartelijk welkom. Dank. Mevrouw Stegman, heeft u nog geaarzeld toen u gevraagd werd te tekenen... of heeft u meteen uw handtekening gezet? Ik heb onmiddellijk mijn handtekening gezet. Dus het is een onderwerp waar ik al langer mee bezig ben. Dus hoe kun je uh, op een goede manier aandacht vragen... Uh, voor de bezetting uh, van de staat Israël en voor het leed van de Palestijnen. En ik vind dit een hele goede manier. Dus het is een vreedzame manier. Uh, het wekt aandacht. Uh, en dat vind ik, dat vind ik goed. Ja, André Dejeu gaat daar een concert geven. Jij zegt dat zou je niet moeten doen omdat, in twee zinnen... Wat is precies de reden waarom die dat niet zou moeten doen? Omdat Israël al sinds 1967 de Palestijnse gebieden bezet houdt... en daar mensenrechten schendt. Ja, en daar heeft op zich muziek niet zoveel te maken... en Tel niets heeft niet te maken... maar je zegt dat, is, dat, dat, dat gebeurt door de regering van dat land. Precies. Ja, ja. dat is de link. En welk signaal zou hij geven als hij het niet gedaan had? Uh, dat hij uh, dat serieus neemt. Dus dat hij solidair is met uh, Palestijnen die onder bezetting leven. Ja, bent u voor een algehele culturele boycott van Israël? Nou, ik vind, um, dus ik vind in een situatie uh, van een bezetting die zo lang duurt. Uh, en die ook zoveel slachtoffers maakt. En het leven van zoveel mensen uh, in de war schopt en uh, bedreigt. Uh, vind ik het, dus vraag ik me af, op wat voor manier kan je daar nou aandacht voor vragen en daar iets tegen doen? En ja. dan vind ik boycott uh, een hele goede manier. Ja, een algemene culturele boycott zou u voor zijn? Nou ja... Weet je, al geheel? Um, het is altijd een beetje lastig waar dan de grenzen liggen. Ik, ik bezoek zelf ook Israël en Palestina. Dus in die zin boycott ik dat land ook niet vo volledig. Dus ik zou ook nooit zeggen uh, dat ik daarvoor ben op die manier. Nee, precies. Dat is te algemeen geformuleerd. Maar in dit geval gewoon een concert van een Nederlandse muzikant. Ja, dus manieren zoeken om aandacht te vragen um, voor die bezetting. Ja. Mevrouw Lude, uw handtekening stond niet onder de oproep? Nee, net zoals uh, mevrouw Stegemaar ben ik ook geen kunstenaar. Um, maar los daarvan, ik vind het, uh, het, het idee dat je aandacht moet uh, vragen voor een probleem... vind ik uh, heel overwaardig. Maar boycott is wel een heel ander verhaal. En daar ben ik uh, valikaan tegen. Want, waarom waarom, daarvan, waarom, is dat, waarom bent u het, tegen dat, het, dat omdat middel? Omdat het helemaal geen, geen problemen oplost, alleen problemen uh, uh, oplevert. En dat geldt ook voor alle uitspraken die uh, mevrouw Stegema nu gedaan heeft. Het is inderdaad een bezetting. en bezetting is nooit leuk. En eh, schending van mensenrechten komen wel voor. Maar ik denk dat op dit moment mensen liever in eh, de Westbank zitten. dan bijvoorbeeld in Syrië. Ja, maar dat is uh, denk nee. ik geen rechtvaardige vergelijking. En het dus het geen... zijn palest Natuurlijk. Palestijnen die verder in Syrië niks te zoeken hebben. Dus er zijn altijd plekken op de wereld waar het erger is. Maar ja. daar, dat doet niks af aan uh, dat het beleid ja. van Israël op de bezette gebieden. Dat dat ook echt kwalijk is. Ja, mevrouw Lude, waarom maakt u die vergelijking wel? Ik maak de vergelijking omdat ik denk dat de aandacht die gevraagd wordt... buitenproportioneel is... En in bepaalde opzichten ook onzinnig, want het probleem in de Westbank... is een groot probleem. En stel dat Israël morgen daar uh, uh, wegtrekt en dat achterlaat... dan zijn de problemen niet, niet kleiner, maar juist groter geworden. Nou, en dat weten wij, en dat hebben we ook gezien vanuit Gaza. En uh, de schuld van de problemen, de schuld van de leed... zoals mevrouw Stegeman die noemt, is heel vaak uh, niet zo duidelijk toe te wijzen aan Israël. Nee. U mag, het aan het dus ja, mag, mag ik daar nog even even nog een vraag stellen aan mevrouw Lude. U zegt, er is wel sprake van een bezetting. Wat zou daar tegen moeten gebeuren wat u betreft? Nou, er moet natuurlijk onderhandelingen komen tussen de partijen. En dit is een heel grote vraag. Wie vanuit de Palestijnse kant de partij zou moeten zijn. Maar even veronderstellen dat uh, de president van de Palestijnse autoriteit zou moeten zijn. Er moeten onderhandelingen komen. En er moeten concessies worden uh, uh, geaccepteerd op beide partijen. Ja, u zegt, dat Om moet gewoon de aan de onderhandelingstafel worden opge opge ja. opgelost. En niet door middel van het afzeggen van concerten. Sterker nog, er wordt dus nu de, de, dat idee van het afzeggen van concerten. en oproep tot mm -hmm. boycott. dat wordt door veel grotere groepen. in de Palestijnse samenleving absoluut niet gesteund. Maar sterker inderdaad, dat, dat is een, uh, uh, de neiging om heel veel lawaai te creëren. rond de Palestijnse problematiek. wat nogmaals. Het is een probleem dat opgelost ja, moet ja. worden. Waardoor we gezien hebben vorige week in Gaza... wat het oplevert, dat mensen ook valse hoop wordt gegeven. Okay, als je er te veel aandacht aan geeft, zegt u? Nou, niet een kwestie van te veel aandacht. Het gaat niet om de aandacht, het gaat om wat we gaan doen. En met dit soort uh, uh, uh, holle uh, uh, gebaren... En, uh, en protesten over dingen die niet relevant zijn... schiet je niets op okay, en maak tegenman. je het probleem nou, alleen maar groter. Het, ik en... vind het totaal geen hol gebaar. En ik zou ook niet willen zeggen... het is niet een kwestie van tegen Israëliërs. Het is juist zo dat ook mijn Israëlische vrienden zeggen... Uh, boycott ons alsjeblieft. Want wij zijn tegen het beleid van deze regering. We willen dat er verandering komt. En om verandering te bewerkstelligen... hebben we jullie steun, steun nodig. Dus maar, die, maar die houden dan misschien ook niet van André Rieu... jouw vrienden in Israël. Uh, ik, wat hun muzieksmaak precies is, dat weet ik eigenlijk <laughs> niet. Ik denk dat die heel divers is. Eigenlijk. Maar dan willen zij dus eigenlijk. Maar stel dat er een artiest komen die ze wel leuk vinden. dan zeggen ze eigenlijk, straf ons maar, omdat onze regering verkeerde nou, het dingen gaat, doet. Het gaat niet zozeer om straffen. Dus het gaat erom dat er een politieke situatie is waar zij ook uh, waar zij tegen zijn. Ja. En, en waar ze um, ook heel veel emoties bij hebben trouwens. Ja, natuurlijk. Want Israël is een democratisch Maar dan mag ik even uitpraten. Uh, dus, um, en als zij dan zeggen, um, uh, wij vinden zo'n boycott ook belangrijk. Ja. Nou ja, dan, uh, dan voel ik me ook echt gesteund om, om, dat, te om dat te doen. Ja. Ja. In, de, de, in de open brief die naar André Jeu is gestuurd, uh, wordt de vergelijking gemaakt ja. met de apartheid. Tijdens de apartheid tussen afrika traden artiesten niet op uit protest tegen de onderdrukking. Het gebrek aan gelijke rechten tussen blanke en zwart. U vindt het ook geen goede vergelijking, hè, mevrouw Lude? Nee, ik vind het een totaal verkeerde vergelijking. Hoezo? Waar, waarom gaat die niet op? Wat u omdat er in Israël helemaal geen apartheid is. En omdat de problemen heel complex zijn. Omdat de Palestijnen onderling enorm verdeeld zijn. En elkaar zou je kunnen zeggen uh, uh, discrimineren. Uh, omdat ook in Israël verschillende groeperingen zijn... die verschillend denken, ook zoals mevrouw Stegeman denkt. Het is een democratisch land. Dus zijn er zijn mensen die verschillend denken en verschillend handelen. En omdat in elke samenleving problemen zijn die opgelost moeten worden. Ook rond discriminatie en rechtvaardigheid. die ja, maar u zegt er is, en er ook in er is geen... Israël. En als, als er eh, positieve aandacht of een aandacht überhaupt gevraagd wordt... voor een probleem, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen tegen, tegen de heer Jeu... dat die als hij überhaupt met de Israëlische regering in contact komt... want Israël, eh, het is niet de Israëlische regering die daar een concert organiseert... even voor de duidelijkheid. Nee, dus stel dat dat zo is, ja. dan zou je hem kunnen oproepen... om eh, de regering aan te spreken over problemen die je ziet. Je zou hem kunnen... Ja, precies. Ik, ik, ik wil, ga u even onderbreken, ja. mevrouw Lude... want ik wil even uh, van mevrouw Stegman weten... waarom zij de vergelijking met Zuid-Afrika wel vergelijk, uh, vergelijkbaar vindt. Nou ja, kijk, mevrouw Lude heeft natuurlijk heel, heel erg gelijk... dat er interne Palestijnse problemen zijn... en ook heel veel interne Israël problemen, Maar het woord apartheid, uh, dat gaat over een spe specifieke situatie... dat in één grondgebied andere wetgeving geldt voor, voor de ene groep burgers... en voor de andere groep burgers. En Namelijk geldt Joodse inwoners en Arabische inwoners. Van de bezette gebieden. Ja. Dus in de bezette gebieden heb je settlers. Joodse settlers die vallen onder normaal Israëlisch recht... en Palestijnen die vallen onder militair recht. En u zegt dat is de overeenkomst met zuid Afrika? Ja, dus daar kun je een, uh, daarvan kun je zeggen... dat is dus die twee verschillende wetssystemen... dat is een kenmerk van apartheid. Ja, zullen we daar ja. nog een keer mee naar mevrouw Luder nou ja, kijk, deze, deze discussie voeren we elke keer als ik hier op de radio bij dit is de dag kom. Excuus dat we dus <laughs> ja, nou, het telkens weer uitnodigen. <laughs> en, nou, ik heb zoiets van we moeten een beetje vooruitkomen. Dat is aardig niet waar. De maar ik, heb, over ik de, wil toch graag de, een reactie van u. Ja, hierop. dat probeer ik, ik heb... te doen. Ja, doe maar, u mag nog een poging doen. Uh, ten eerste is het niet waar. Er zijn discussies in Israël over de, precies de, dit vraagstuk. Wat en, is er zijn. Nou ja, goed. <laughs> nou, als we wel eens niet eens discussie gaan voeren, dan verschieten we niet. Nee, maar op. ik wil graag weten: is het, is, zegt u dat het niet waar is dat die twee verschillende rechtssystemen ja, van toepassing zijn op Israël en dat, Ik zeg dat in Israël een heel grote discussie is over dit onderwerp en over de rechten en plichten van de eh, kolonisten in de Zet-nederzettingen. Nederzettingen, nederzettingen. En trouwens, dat is een groep die uit die defensie daar niet moet, moet blijven staan. En mm. als ooit een twee-staten-oplossing zou komen, dan verwachten wij dat ze ook vertrekken. En dat is in tegenstelling tot. De Arabieren die in Israël wonen, binnen de groene lijn. En eh, de discussie over welke recht voor hen geldt, is een discussie wat heel erg hot is in Israël en wordt gevoerd op dit moment. Ja, okay. Ik wil nog even naar een reactie van iemand op Twitter. Die zei van: ja Als je, als je niet meer mag optreden, als je, optreden in landen waar iets mis is, kan je beter thuis blijven. En muziek verbindt mensen juist. Ja, maar het punt is dus: Palestijnen uit de Westbank kunnen niet naar het concert in Tel Aviv. Die mogen niet door de checkpoints heen. Dus, maar moet hij dan ook misschien André... in de Gaza-strook of in de Westbank optreden? Uh, dat is leuk. Ik weet niet of die zijn. daar welkom is, maar. Maar ik denk dat het. Je kan ook zeggen het ideaal is een oplossing En dan kan iedereen naar het concert van André Rieu. Dus ik, ik misgun ook niemand een concert van André Rieu. En ik misgun André Rieu ook niet om te genieten van optreden in televisie. Ja, dat is dus zijn eigen redenen. En hij zegt ik ben geen politicus, ik ben muzikant. En als mensen me vragen om muziek te komen maken, dan komt ja, dat. Maar doen. hij gebruikt ook het We argument muziek verbindt. Ja, mevrouw mevrouw, mevrouw Steegman had het woord. U krijgt zo nog een keer het woord. Nou ja, ik... Um, ik vind dat dus een kwalijk argument dat muziek verbindt. Omdat het juist zo is dat Palestijnen uit Nablus, uit, uit de Gazastrook daar, daar niet naartoe nee. kunnen. Mevrouw Lude? Nou, de Palestijnen uit Nablus en andere A-gebieden en B-gebieden... van de Palestijnen komen er niet. Omdat zij juist in een situatie zitten... waar men probeert een nieuwe aparte staat voor hen te creëren. Palestijnen die binnen de Groene Lijn zijn, wonen... kunnen zeker gaan naar een concert van andere Rieu. En volgens mijn informatie gaan ook Palestijnen naar die concert. Okay. Dat is zo. Ja, en dan, en dan is kan het probleem, ook een probleem En inderdaad, ook zouden ze, het zou prachtig zijn als ook in Rawabi, in het grote amfitheater van Rawabi, wat naast Ramala ligt, ook een concert van ja. andere Riyadh kunnen dan zijn. Dan misschien kunnen we hem daartoe verleiden, Klaar, Heb jij licht in deze kwestie? Of zeg je van, nou, jongens. Nee, het is zwaar gecompliceerd. Kijk, het is, het is zeker zo dat Israël terug moet uit die bezette gebieden, dat spreekt voor zich. Maar ja, ik heb ook wel het gevoel, maar dat zal Janneke mij tegenspreken. Ik vind ook wel dat er een iets te veel een Israël fixatie is. Ik zie natuurlijk, ja, ik ben altijd erg gevoelig voor wat er om, omheen gebeurt in de landen. En dan is het een gebrekkige democratie, dat herken ik je. Maar het is toch een redelijk functioneel toch nog een redelijk functionerende democratie. Ik geef toe voor, ja. voor de Joodse staat, maar ja, als ik kijk al naar die omringende landen, denk ik: nou ja, dan toch maar Israël. Ja, maar kijk, maar het gaat er ook niet om dat ik zeg: um, omringende landen zijn beter dan Israël. Dus ik zou, ik zou willen zeggen: overal waar mensenrechten worden geschend, ook in ons eigen land, ook in Nederland, en moeten we daar tegen in verzet komen. Okay. Maar het is niet dus, of of, het is en en. denk is ook wel goed. Helder. We, ja, oké. Okay. We gaan het hier laten voor dit moment. Hartelijk dank. <middels> dag weer op de luifel instorten van een tankstation aan de A58. Het is een klein wonder dat de schade alleen materieel was. Geen gewonden, gelukkig, maar wel een grote ravage. En in ieder geval is wel duidelijk dat dit tankstation nog enige tijd dicht is. Dit is de dag waarop de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa bekendmaakte dat de gisteren overleden Winnie Mandela een staatsbegrafenis krijgt. Mandela overleed gisteren na een langdurig ziekbed op 81 jarige leeftijd. We hebben declared dat Winnie Mandela een nationale official funeral zal hebben. die op 14 april. En er zal een officiële memorial service op de 11e. Ja, historicus Wim Berklaar, onze commentator van vandaag. Je zei net al, ik vind het niet terecht. Nee, ik, mijn stelling is dat Winnie Mandela geen staatsbegafenis verdient. En ik heb daarvoor twee redenen. De eerste is dat zij, dat moet wel worden gezegd, zijn natuurlijk... Enorm getreid, het is als apartheidactivist. Dus een deel van waardering moet ze zeker krijgen. Het is natuurlijk een vrouw die. Um, ze, ze leert Mandela in 57 kennen. In 62 trouwens. Ze, ze, ze zijn heel snel getrouwd. In 62 wordt hij gearresteerd. Ja. Ze hebben een heel gebrekkig huwelijk. omdat hij, hij zit op Robben Island, Zij moet hem bezoeken. Ze heeft twee dochters opgevoed. Dus het is, het is op een paar manieren. is het ook heel flink. Het en, is, en, het, en zij voerden zijn strijd in die Ja, jaren. zeker. Daar moet je alle, alle bonen over hebben. Ze is echt getreid tegen getergd. Want het apartste, zien, moeten we niet mild over denken. Maar het probleem van haar is wel dat zij echt ontspoord is in de jaren tachtig. Uh, en dat is niet alleen... ik zag het Connie Braam zeggen in uh, de Volkshand vandaag, dat is niet alleen uh, ingestoken uh, uh, Zuid-Afrikaanse geheime dienst. Nou ja, maar dat is het verhaal wat je wel veel hoort deze dagen. Er is echt een campagne tegen haar gevoerd, gevoerd waar dit soort verhalen uit naar boven zijn gekomen. Nee, let op. Natuurlijk is er ook een campagne gevoerd. Dat, dat spreekt voor zich. Dat Zuid-Afrikaanse regime, dat deind ze nergens voor terug. Maar er is, het zijn twee lijnen. Er is een campagne gevoerd, maar er is ook bij haar iets ontspoord. En dat is... Ja, waar dat vandaan komt, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar mijn gevoel zegt me wel dat, of mijn, mijn indruk daarvan is. Zij werd op handen gedragen als. De weduwe van. En dat die, of de, pardon, de onbestorven weduwe van. He, ja. Want hij zat gevangen. Ja. En, dat, en dat levert bij haar toch. Er is iets van ongekroonde koningin in, in, in een gedrag gekomen. En zij is eigen recht te gaan spelen in die townships. He. Die townships moeten we helemaal niet blij over zijn. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke oren geweest. Maar niettemin, daar werden mensen door die radicale uh, Winnie Mandela en haar kompanen. met dat Mandela United, he, een soort voetbalclub Annex Knokploeg. Ja. ja, daar zijn mensen natuurlijk met die halsbandmoorden. Uh, die die hebben gewoon een halsband omgehouden. En daar, daar kan je haar voor Nou ja, zij heeft daar zelf wel verantwoordelijkheid ook voor genomen. En ik denk dat dat is echt ontspoord. Zij, als zij had gezegd dat moet niet, dan had ze daar volgens mij wel tegenkant in kunnen geven. Ja, dat denk ik wel. Ja, dus, en kan je niet zeggen dat in de situatie van oorlog, daar gebeuren dat soort dingen? Nee, nee, maar dat is namelijk het probleem van Daarom verdient ze ook geen staatsbegaaf. Zij is niet, kijk, anders dan Nelson Mandela of anders dan Václav Havel, is zij niet, ja, dat, dat hoef jij niet te zeer aantrekken, dat gaat zo, zo is een persoonlijkheid. Maar zij is niet boven die partijen uitgestegen. Zij is juist dat radicale AMC. Wat je nu nog vindt, hoewel hij geen AMC'er is, bij die ex ANC'er Julius uh, Malema. Hmm. He, dus die man die uh, voor die Economic Freedom Fighter staat. Dat is een man die zo radicaal is, die keert zich wel tegen die corruptie van Jacob Suma en nu in mindere mate Ramo Posa. Maar dat is, er is geen enkele verzoening mogelijk. Het, ze willen eigenlijk naar een uh, Zuid-Afrika, Allama Mugabe, uh, Zimbabwe onder Mugabe namelijk die blanke eigenaren van die, uh, van die boerenlanden allemaal onteigenen. Ja. Het, het verzwarten, om het zo te zeggen, dat is prachtig en mooi, maar dat gaat natuurlijk niet. Je zit met elkaar in dat land en daarin is zij, heeft zij dat, dat Zuid-Afrika zoals het er nu is, heeft zij nooit kunnen accepteren. Nee, en Mandela van. is daar wel bovenuit gestegen, zeg ja, jij. Dat verwijt zij hem ook, hè? Dat die dat ja, er is een ja. van haar. Dat, daar zit wrok bij haar. Dat ze zegt hij heeft het uitgeleverd aan, uh, aan de witten. Ja, dat kan wel zijn, maar hij ziet natuurlijk wel... dat zo'n land moet samen verder. Want dat was natuurlijk een zwaar gepolariseerd land, natuurlijk. dat is duidelijk. En dat, en dat was weliswaar een polarisatie vanuit de Witten. Dus vanuit het Zuid-Afrikaanse apartheidregime. Maar als je dan verder wil, ja, je kan de hele tijd om roepen. En dat doet Malema. En dat deed, laten we zeggen, onze vriend Mugabe... aan het eind van zijn termijn. Dus niet in 1980, maar wel in 2015. Hmm. Deed hij dat ook. Ja, dat leidt tot niks. Oké, okay, even naar Janneke tegen. Janneke, heb jij een opvatting over? Moet ze een staatsbegrafenis krijgen? Heb je delen? Om eerlijk te zijn, weet ik daar te weinig vanaf. Ik, ik zou nu geneigd zijn om te zeggen dat ze ongelooflijk veel heeft betekend voor Zuid-Afrika. Um, maar wat Wim hier nu inbrengt, uh, vind ik ook belangrijk om af te wegen. Ja, Oké, okay, dus dan uh, gaan we daar verder niet over debatteren. Dankjewel voor dit moment, Wim. Dit is de dag dat dierenactivisten zich boos maken over het in Azië populaire verven van... nee, niet van paaseieren, maar van kuikentjes. Van Turkije tot Indonesië, de gekleurde kuikens zijn razend populair... en erg geliefd onder de kinderen om mee te spelen. En als het goed is, gaan we er iets van horen. Paarskuikens! Ja, hoe, kunnen, hoe, hoe krijgen ze die kleur? Geef, geef ze dan nou speciaal afvoer? Ver, verf. Oh, verf. Ja. Deze alleen snel dood. Een paar dagen leven en dan dood. O, waaraan? Die verf denkt moeilijk. Oh, kan niet tegen. Dat is een beetje zielig. Ja, een beetje zielig. Wel, kinderen wel leuk. De chemicaliën in de verf die gebruikt worden... zijn schadelijk voor de kuikens. En bovendien worden de diertjes vaak in de steek gelaten... wanneer de kleuren vervagen, stellen de activisten... die daarom oproepen tot een verbod. Dit is de dag waarop in Utrecht een workshop Flutten wordt gehouden. Speciaal voor mensen met autisme. Flutten draait natuurlijk om uh, non-verbale signalen. En die zijn extra lastig te herkennen als je autisme hebt. Wordt er nou naar me geknippeld uh, omdat ze mijn grapje leuk vindt... of omdat ze zegt, uh, wil je met me zoenen? Wat moeten we aan met radicale imams? De Tweede Kamer spreekt daar vanavond over... naar aanleiding van een ongewenste prediker... die uh, België naar Nederland heeft uitgezet... Politiek zit ook in zijn maag met imam Fawaz Jniet. die uithaalde naar de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. Pak deze mensen hun paspoort af, vindt Tanja Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam. Nee, Nederland moet zelf dealen met dit soort extremisten, zegt Kamerlid voor GroenLinks, Kathelijne Buitenweg. En beiden zijn bij ons te gast. Goedenavond, allebei. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, mevrouw Hoogwerf, u zegt. imam Fawaz, die moet je het Nederlanderschap ontnemen. Waarom? Op grond waarvan? Nou ja, Imam Fawaz zorgt al uh, ruim 15 jaar... Uh, voor verdeling uh, en radicalisering uh, in Nederland. Uh, het wordt hoog tijd dat we hem eens een keertje gaan afrekenen op zijn daden. Uh, zeker uh, na zijn laatste Fatma, zeg maar, uh, richting Abu Talib. Maar ja, genoeg, hij, is nooit, hij is nooit voordeeld, hè? Nee, en dat is ook weer zo'n zwaktebot uh, in ons rechtssysteem. We zijn gewoon niet voorbereid uh, op intolerantie. En het wordt tijd uh, dat we wat dat betreft de regels uh, gaan aanscherpen... en niet om de vrijheid van meningsuiting van een ander te beperken, maar om aan te pakken uh, waar het probleem zit... de oproepen tot haat uh, die deze haatpredikers doen. Ja, en, en wat, hoe gaat u dat dan juridisch doen? Komt er dan een wet die dat specifiek voor moslims regelt? Of hoe ziet u het voor zich? Nee, in principe geeft he, artikel 137d voldoende ruimte... Uh, om een vawas aan te kunnen pakken, maar we moeten het alleen wel doen. En we moeten het ook willen. We moeten wat dat betreft ook rechters de ruimte geven uh, om dit soort mannen... Uh, te veroordelen. Uh, we moeten proefprocessen aangaan. Kijk eens waar het schip strandt. Uh, maar zolang we uh, mensen terug blijven fluiten... en zeggen van, wij kunnen niks... we moeten zelf maar zorgen dat we andere mensen... het niet lastig maken. Ja. Uh, zoals na nou de moord op Theo van Gogh... Uh, cartoonisten die van hun bed worden gelicht. Een grapperhaus die nu zegt... we moeten de vrijheid van meningsuiting in gaan perken. Ja, dat is echt niet Nou, moet We ontlossen. moeten daar eens naar kijken, zei hij. Wat we eraan kunnen doen. Uh -huh. maar, en u zegt ook het Nederlanderschap ontnemen. Ja. Oké, okay, mevrouw Buitenweg, wat vindt u daarvan? Nou ja, ik vond het, de rest van het betoog was ik het wel heel erg mee eens. Namelijk het aanpakken, juist ook op basis van het, uh, uh, nou ja, het haatzaaien. En inderdaad, er zijn verschrikkelijke dingen gezegd. die ook juist ook uh, bijvoorbeeld burgemeester Abu Talib echt in een ingewikkelde positie brengen. En hij is ook een democratisch. Hij heeft gezegd instituut. dat het geen, geen uh, goede moslim is. Want hij, hij heeft niet gezegd dat hij afvallig is, geloof ik. Dat moet al, het kwam allemaal vijf precies. Hij heeft gezegd dat het, is geen, het is een net-moslim ja, is. Hij, hij blijft inderdaad steeds uh, binnen de grenzen van de wet. Maar het is wel, wat je wel merkt is dat er wel een bedoeling achter. om Abu Talib te isoleren en om hem ook uh, het werk erg ingewikkeld te maken. En dat baart mij absoluut uh, zorgen. Maar om terug te komen op je specifieke punt ten aanzien van het afpakken van het ja, Nederlanderschap, ja. Uh, dat zie ik niet zo zitten. Ik, ik ben ervoor dat we gewoon via, in, in Nederland mensen aanpakken via het Nederlandse wetboek van strafrecht. Op het moment dat je zegt van nou, bij bepaalde groepen kunnen we het Nederlanderschap afpakken, want dat kan bijvoorbeeld niet bij mensen die alleen een Nederlands paspoort hebben, want je mag namelijk internationaal gezien, mag je mensen niet stateloos maken. Dat Betekenen dat je alleen van mensen met een dubbele paspoort ja. het Nederlanderschap Hij heeft park. Vermoedelijk en ook daarvan, een Syrisch paspoort, geloof ik. Ja, maar dat ik vind dat. Het, het probleem is dat je dan blijft zeggen, uiteindelijk ben je nooit echte Nederlander, maar alleen voorwaarden ja, ja. in Nederland. Ja, dus, en dat dus schept daar wilt u in weer, dit geval niet aankomen. Nee, want dat schept ook weer tweedeling. En ik denk dat het heel helder is dat mensen die Nederlander willen worden en Nederlander zijn, dat die dat, ja, die, dat, die dat ook echt zijn met alle rechten en plichten die daarbij komen. En die zullen dus ook in Nederland moeten worden aangepakt. Want dat dit niet acceptabel is. Dat is logisch. En ik denk dat het nou ja, inderdaad nou ja, u goed zegt, is. U zegt dat gang is re... Maar als het zo logisch was, dan had het uh, OM natuurlijk al, was hij natuurlijk al lang uh, voor het OM gebracht. Nou ja, het is. Uh, uh, daar heb je gelijk in. Ik zeg dat ik het in ieder geval niet acceptabel vind. En ik, uh, ik denk dat het verstandig is om toch te kijken of de rechter hier een oordeel over velt. Maar u kunt u, u aangeven is... wat u precies niet acceptabel vindt? Wat, wat heeft hij gezegd waarvan u zegt dat mag je in Nederland niet zeggen? Nou, het gaat er eigenlijk om een, uh, uh, dat hij verschillende dingen heeft gezegd... waardoor uh, het, het mee bijgedragen heeft dat Abu Talib bedreigd wordt. Hij heeft niks gezegd wat precies buiten de wet gaat. Dat is precies het probleem. Ja. Wat ook Schoel heeft gezegd, onze nationale uh, terrorismecoördinator... ja, hij blijft binnen de wet... Ja. Maar tegelijkertijd zie je wel dat zijn woorden een effect hebben... op een bepaalde stroming dat Abu Talib steeds meer bedreigd wordt. En ik denk dat het interessant is om dat te laten meewegen door de rechter. Kijk, misschien zegt de rechter... Het, is inderdaad binnen de, uh, het blijft allemaal binnen de wet. En dan is dat zo. Dan kunnen we ons heel ongemakkelijk voelen. Maar dan is dat wel uh, helaas uh, toegestaan. Maar misschien zegt de rechter wel... vanwege de bijzondere positie ook van de imam... heeft het een dusdanig effect... ook op een burgemeester, op, deze, op, op Abu Talib... Ja. dat er sprake is van het bijdragen aan saaien uh, van haat. Maar eigenlijk, uh, eigenlijk zegt u... Beide, breng deze man voor de rechter. Doe desnoods aangifte en zorg dat hij voor de rechter wordt gebracht. Daar bent u het over eens. Begrijp ik dat goed? Nee, en bijt een keer je door. Um, ja. Dat is ook uiteindelijk wat je zult moeten doen. Deze man die loopt hier al 15 jaar rond. Uh, heeft al 15 jaar dezelfde boodschap. Hè, doet een oproep om te stemmen op uh, DENK of de Partij van de Eenheid. Omdat we nou eenmaal het beste staan voor de salafistische waarden. Uh, de man werkt maar, samen. Dat mag toch? Dat zijn democratische partijen toegestaan ja, maar, in ons land. Wat je niet moet vergeten is dat zij uitgaan van een heel ander principe. Hè. Zij staan voor de sharia. Dat is juist de ondermijning van uh, onze democratische uh, rechtsorde. Is dat DENK voor de sharia? Nou, ze roepen op tot het stemmen opdenken. De salafistische predikers zoals ja. was. Zoals Salam uit Utrecht. Salafistische predikers die ook bekend staan... om hun omstreden uitspraken. Zij staan voor de sharia. En zij staan voor de partij waarvan zij denken... Uh, dat hij uiteindelijk een islamitische haalstaat uh, gaan brengen. Maar dat is toch geen reden om hem voor de rechter te brengen? Dat hij een oproep doet om op DENK te stemmen? Dan is... Nee, dat alleen uh, misschien niet. Maar je moet wel kijken waar zo'n man voor staat. Je kan zeggen het is een Nederlander, hij heeft gelijke rechten. Maybe, maar hij probeert... Uh, tegelijkertijd op alle mogelijke manieren... om de Nederlandse democratie uh, wat dat betreft te ondermijnen. En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen... wij beschermen onze rechtsstaat, wij beschermen onze jongeren... eruit met deze man. Ja, maar ik vind het nogal een algemene uitspraak. Want het is, het is heel moeilijk om te zeggen... kijk, als, als Janneke mij een nep-christen vindt... mag ze dat volgens mij gewoon zeggen. Ja, maar dat kost zijn. jou niet Nee, maar los daarvan. Sorry, wat, zeg, ja, wat dat zegt u? Dat kost jou niet je kop. En dat nee, maar niet heel voor dat onze nee, raad zo is... extra beveiligd moet worden. Dat is wel het verschil en het onderscheid wat je moet gaan maken. We moeten intolerant worden tegen intolerantie. Deze mensen zijn er niet op uit... om uh, bloemetjes uh, en ballonnetjes te verspreiden. Ze zijn er op uit om haat te verspreiden. En dan moet je gewoon ook een harde boodschap tegenover zetten. Dat tolereren we niet. Nou, het, is, het, het heeft uh, uh, ermee te maken ook wel wat de positie is van iemand. Kijk, er is uh, jaren geleden was er een, uh, een politicus uh, in Amsterdam... Uh, die zich uh, op tv iets had gezegd over agressieve homofielen... en die moesten opzodemieteren. Hmm. En toen is meegewogen door de Hoge Raad dat iemand een politicus is... en dat hij een bepaalde plicht heeft om ook... Uh, juist ja, die, dat hij toch anders is dan die van andere burgers. En het lijkt me interessant om dit juist nu ook voor de rechter te brengen... vanwege de positie van de imam. Maar wat ik heel interessant uh, uh, vind, ook van het betoog van... Uh, uh, Mevrouw Hogewerf. Mevrouw Um, is juist van, hoe kan je ook zorgen dat de vrijheden ook bewaard worden? Kijk, he, dat we niet weggaan in de, het betoog... om juist de vrijheid van meningsuiting te beknotten. Ja. Waar een aantal mensen nu ook uh, iets, uh, ja, eigenlijk een lans voor braken. Want dan ga je juist weg eigenlijk van iets waar we toch heel trots op zijn in Nederland. Die vrijheid van meningsuiting, maar, ja, maar die dan, Maar dan wordt het ingewikkeld. Want dan zegt u, dan mo moslims mogen dan niet wat christenen wel mogen. Nee, Janneke ik, mag mij nee. wel een nep christen noemen... Nee. maar uh, van was mag Abu Talib geen nep moslim nee, noemen. Nee, nee, nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg, je moet het juist door de rechter laten Toetsen. Er zijn grenzen die gesteld worden door de rechter... namelijk wanneer het gaat over het oproepen tot geweld of het zaaien ja, van haat. Ja, en wat niet. belangrijk is, is dat we niet... Uh, steeds meer, zeg maar, de lat daarvoor gaan verlagen. Maar dat we gaan zorgen dat er, dat er echt vaak getoetst wordt ja. aan de lat die er nu is. Of aan de hoogte van de lat die er nu gesteld wordt. U zegt, wordt. Geef, het wel Emma ziet... gewoon, geef het wel Emma gewoon opdracht om, om een casus voor de rechter te brengen. Nou ja, wat je ziet is dat uiteindelijk uh, zijn er volgens mij helemaal niet zoveel zaken geweest in de afgelopen jaren. En ik denk dat het van belang is. Dus niet de lat te verlagen. Die vrijheid van meningsuiting is van belang. En het is ook van belang dat die voor iedereen geldt. Ja, maar dan nog een tegelijkertijd... keer mijn vraag. Vindt u dat het Emma in dit geval in actie moet komen? En dat de minister desnoods een opdracht daarvoor moet geven? Dat kan hij doen, hij kan een aanwijzing geven? Ik zou, er, ik zou ervoor zijn dat de rechter zich hierover buigt, ja. Oké, okay. wat denk jij? Nou, ik zit me eigenlijk te verbazen. Dus volgens mij begon het allemaal met een artikel in het AD... Uh, waar allerlei dingen stonden over die preek van uh, Fawad Jeneid... die hij helemaal niet had gezegd. En ik heb het idee dat dat altijd nog een beetje erboven blijft hangen. Terwijl wat ik nu hoor over wat hij daadwerkelijk zegt... Ik bedoel, het zal geen fijne Net beurder moslim, zijn. Net moslim, huichelaar, ja, zegt hij over maar, Abu Talib. Precies, ja. maar zo kwalijk is dat niet. Dus het is heel erg kwalijk dat Abu Talib wordt bedreigd. Uh, er worden een hele hoop mensen bedreigd in onze samenleving. Maar Sorry. ik vind het echt gek dat uh, deze... Um, die nu zo wordt uitgepikt. En dat er zelfs wordt gesproken over uh, het intrekken van, van zijn burgerrechten. Dat en is zijn echt vadspoort. ontstellend naïef. Ontstellend naïef. Uh, wat verwacht het. en hij blijft In precies prins. binnen de grensjes van uh, wat hij zelf weet, hè, nog net toelaatbaar is. Precies, Zoals dus dat mag hij gewoon zijn, zeggen. Ja, hij mag het zeggen, maar de implicatie van wat hij zegt... Maar dat weten we, we niet of hij zegt, dat mag zeggen, want er is geen recht eraan te passen. De, de implicatie dus dat van wat door. hij zegt is... dat alle alles voor wat jullie iemand, zeggen, Even zeggen... Mevrouw Hoogheger ja. heeft even woord. Sorry, een, dank je, Thijs. Ik wilde nog graag even... U mag wat zin dat even mijn zin ja. afmaken. De implicatie van wat hij zegt uh, is vanuit zijn eigen culturele afwegingen heel erg duidelijk. Hij zegt gewoon, Abu Talib is een afvallige... en volgens de sharia mag een afvallige de doodstraf krijgen. Ik mag dus even onderbreken, want ik heb Van Was er zelf over gesproken... en die zegt, ik roep niet op tot geweld. Hij nee. zegt, in sommige omstandigheden, in, uh, niet nu, niet hier... maar in een islamitisch land, door een islamitische rechtbank... kan het zo zijn dat iemand die uh, het moslimgeloof openlijk loslaat... Uh, ter dood moet worden gebracht. Uh, dat is allemaal nog steeds niet fijn en dat is allemaal nog steeds heel, heel naar... maar hij roept niet op om dat nu hier te doen. Nee, maar in de context van wat hij zegt, en dat moet je dus ook beoordelen... op wat hij zegt, in islamitische landen... Hè, waar sommige mensen nog steeds graag naartoe willen... ze willen hier graag ook leven via die islamitische regels... Ja. is het dus zo dat hij daarbij gewaarborgd heeft dat iemand... een de doodschap zou kunnen geven omdat hij een afvallige zou zijn. Dat is precies wat hij zegt. Okay. Maar wat ik heel kwalijk vind is dat, dat het nu zo wordt... dat moslims zeggen dingen die op zich niet kwalijk zijn... maar wij weten wat ze echt zeggen en dat is toch uiteindelijk haat. En nee, wat moslims ook zeggen, dat wordt al heel snel uh, verdacht en kwalijk. En om eerlijk te zijn, is dat een klimaat waar ik me echt zorgen okay, over. Maar maar hier maak ik, nou, hier maak ik echt bezwaar tegen. Want okay. ik zeg juist heel nadrukkelijk dat ik wil... dat de vrijheid van meningsuiting niet wordt uh, aangetast. Dat die niet wordt verlaagd. En ik zeg daarvoor ook dat ik tegen het intrekken van een Nederlanderschap was, omdat ik er niet dat voor ben om zeg maar uh, twee uh, tweederangs burgers te ja, gaan Maar creëren. wel voor de rechten brengen in deze zaak zijn. Ja, je. dat is dus omdat ik denk dat het niet aan mij is om te zeggen of dit door de beugel kan of niet. Maar dat is aan de rechter. Maar door de, aan de rechter en juist ook om, vanwege de bedreigingen waar Abu Talib wel degelijk mee te maken hebben trek ik het maar aan en wil ik juist de rechtsstaat versterken. Dus okay. geen discriminatie, geen tweedeling, maar gewoon een oordeel aan de rechter. De standpunten zijn helder. De Tweede Kamer gaat er vanavond over praten. We zijn benieuwd wat daar uitkomt of daar iets uitkomt. Ik zeg Dank tegen Tanja Hoogwerf, tegen Katelijne Buitenweg, Riannek Stegeman, Hanna Lude en Wim Berklaar. Straks Bureau Buitenland, gepresenteerd door Rick Delhaas, daar een aandacht voor Brazilië, waar het Hooggerechtshof morgen beslist of oud-president Lula de gevangenis in moet. En om half negen zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken, onder andere de drie hoofdrolspelers uit The Color Purple. Daar komt een musical van. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1